een Klomp met het NOS-journaal. Oud-minister en CDA-prominent Hans van den Broek is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten aan het ANP. Van den Broek was in drie kabinetten Lubbers minister van Buitenlandse Zaken. In die periode tussen 1982 en 1993... kreeg hij te maken met kwesties als de val van de muur... de oorlog in Joegoslavië, de oprichting van de EU en de Golfoorlog. Later werd hij eurocommissaris in twee verschillende Europese commissies. Hans van den Broek leed al langer aan een vorm van dementie. Hij was 88 jaar. Duitsland moet snel een nieuwe regering krijgen, zegt verkiezingswinnaar Friedrich Merz. De leider van het CDU-CSU wil voor de Pasen zijn coalitie hebben. Merz wil het liefst met één andere partij regeren. Dat zou kunnen met de radicaal-rechtse AfD. Die is verdubbeld tot ruim 20 procent, maar Merz heeft samenwerking uitgesloten mogelijk kan CDU en CSU ook een coalitie vormen met de SPD... van de huidige bondskanselier Scholz, die flink heeft verloren. Of zij samen een meerderheid hebben, hangt af van de vraag... of twee kleinere partijen de kiesdrempel van 5% halen. De toestand van paus Franciscus blijft kritiek, meldt het Vaticaan. Hij ligt al anderhalve week in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Gisteren kreeg de 88-jarige paus een zware astmaaanval. aanval Volgens het Vaticaan is dat vandaag niet opnieuw gebeurd... maar krijgt Franciscus nog wel extra zuurstof. En ook heeft hij last van beginnend neervalen... al is dat probleem wel onder controle.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 I'll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 Altijd goed Dus gaaf het nu niet wat Dus gaaf het nu niet Yes. Yeah. Yeah.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 Waar je over praat, vertel me hoe je stenen staat. Punt 9 Been better to say you're sorry with a song. You try to fill the spaces in your little broken heart.